Het NOS-journaal, Ewout de Jong. Betogers Tagierplein Cairo vertrekken. Italië bezorgde over vluchtelingen op eiland Lampedusa. En meer rechten voor Britse homostellen.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 de eerste moord te overmeesteren in het metrostation van Times Square. De Britse regering wil homo's en lesbo's meer mogelijkheden geven... om een religieuze tint aan hun partnerschapregistratie te geven...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 Het schip Kaps op 13 januari vlakbij de beroemde Lorelei Rots. Het ongeluk heeft de Europese binnenschippers vele miljoenen euro's gekost.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 En In Hilversum wordt het NOS Radio 1 verkiezingsdebat gehouden. 2 maart zijn er provinciale statenverkiezingen die ook bepalend zijn voor de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer. Voor de regeringspartijen en gedoogpartner PVV is het belangrijk dat ze een meerderheid krijgen in de Senaat. De discussie gaat dan ook vooral over de landelijke politiek. De beoogd fractieleider van de PVV, Machiel de Graaf, zei dat zijn fractie een betrouwbare bondgenoot van de coalitie zal zijn. VVD-lijsttrekker Hermans werd door D66 en de SP bekritiseerd voor de bezuinigingen op het hoger onderwijs. De SP verwacht na de verkiezingen in minstens drie provincies in het provinciebestuur te komen. Vier jaar geleden werden ze door andere linkse partijen daarvan uitgesloten. Het debat wordt rechtstreeks uitgezonden op Radio 1... en op het digitale tv-kanaal Politiek 24. Twee politieke partijen zijn niet vertegenwoordigd. De ChristenUnie en de SGP doen om principiële redenen niet mee... aan debatten die op zondag worden gehouden. En zometeen gaat het debat op Radio 1 dus verder. Tot besluit het weer bewolkt, nevelig en wat opklaringen met af en toe ruimte voor de zon. Temperatuur rond 8 graden bij een zwak tot matige zuidenwind. Morgen bewolkt met regen en maximaal van 6 graden in Groningen tot 9 in Noord-Brabant. En de dagen daarna is het grijs. Beste deelnemer van de bankgiro Loterij. bedankt.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 Ja, graag. Welkom bij dit tweede uur van het debat voor de Provinciale Statenverkiezingen... en daarmee voor de Eerste Kamer. Het eerste uur spraken we over het onderwijs en de economie. Komend uur staan centraal veiligheid, immigratiebeleid, rol van de Eerste Kamer... Provinciale thema's komen elders bij de NOS aan bod de komende weken. De heer Roemer heeft ons verlaten, die moest naar zijn leden van de SP. Hier zijn nog altijd drie lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Loek Hermans van de VVD, Elko Brinkman van het CDA en Machiel de Graaf voor de PVV. De overige zijn uit de Tweede Kamer. Job Cohen van de Partij van de Arbeid, Alexander Pechtot van D66, Jolande Sap van GroenLinks en Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Zoals al eerder gemeld, omdat het zondag is, doen de christelijke partijen niet mee. En dit debat kunt u ook volgen via het digitale themakanaal Politiek 24. Dan kunt u het ook zien en dat is ook te bekijken via onze site nos.nl. Het doel van dit kabinet wat er nu zit is de immigratie terug te dingen. Daar zit natuurlijk ook het thema integratie aan vast en daar praat ik over met Jolande Sap van GroenLinks en Margiel de Graaf van de PVV. Laten we naar de actualiteit van deze week gaan, meneer De Graaf. Kamerleden Hero Brinkman en Louis Bontes van uw partij... die zien wel wat in een verbod op het dragen van hoofddoekjes in streekbussen in Noord-Holland. Een hele mond vol. Het staat niet in het programma daar, maar het zal wellicht wat voor de toekomst zijn. Is dat ook iets voor Zuid-Holland, uw provincie? Nou ja, allereerst ga ik natuurlijk op voor de Eerste Kamer. Zuid-Holland is wel de provincie waarin ik woon. Uh, het allerbelangrijkste waar het om gaat, is dat uh, het hoofddoekje waar we natuurlijk al heel veel over gepraat hebben en waar we natuurlijk al, ook al heel vaak op aangevallen zijn. Een, een symbool is van vrouwenonderdrukking. Dat is het allerbelangrijkste. En dat moet iedereen ter degen beseffen. We, we, we komen uit een. Uh, hè, we wonen met z'n allen in een land waar emancipatie heel belangrijk is geweest. En waar eigenlijk de afgelopen 20 jaar de emancipatie weer wordt teruggedraaid, doordat je steeds meer hoofddoekjes zit. En is het zit. dan iets voor de overheid om te zeggen: in streekbussen moet je dat niet dragen. Nou, allereerst willen we natuurlijk kijken naar, uh, en dat staat wel in sommige programma's, uh, uh, dat op de provinciehuizen, uh, in, in, in, in overheidsgebouwen, dat we daar uh, uh, uiteindelijk er naartoe willen dat we daar geen hoofddoekjes meer willen zien. Puur ook omdat je vanuit de overheid uit wil stralen. En het goede voorbeeld moet geven dat man en vrouw gelijk zijn. En dat hoofddoekje is inderdaad een uh, symbool waaruit blijkt, waarmee je blijk geeft van het feit dat een vrouw onderdanig is aan de man, minder waard is dan de man. En dat moet je als overheid niet uit willen stralen. Komt dus daar zouden we graag terug mee uh, willen beginnen. Bij de streekbus. Uiteindelijk, uh, nou, de heren hebben zich daar allebei over uitgesproken. Ja, nee, maar ik vraag wat u ervan vindt. Nou, de heer Brinkman heeft zich daar inderdaad over uitgesproken. Ja. Dus dat, dat zou ik dan nog even uh, <laughs> kort willen toelichten. Het staat niet in het programma nee, van uh, Noord-Holland. U wint nou volgens ja, mij een beetje tijd. Wel, dat wel. doet u heel handig. Daar bent u goed bedreven geraakt in Den Haag. Maar vindt u nu dat dat uit die streekbus moet, het hoofddoekje? Allereerst bedankt voor het compliment. En uh, zo win ik weer wat tijd. Nee, dat is onzin. Maar... Um, als het op termijn uh, zo zou kunnen zijn dat we in, in, in, in een streekbus of waar dan ook... Uh, kijk, voor mij doet elk hoofddoekje pijn om te zien. Want ik weet welke pijn Nee, maar dat is duidelijk. Ja. Er, die streepbus. vindt u dat er een verbod moet komen voor de streekbussen? Ik zeg nu niet direct van er moet een verbod komen voor de streekbussen. Daar is uh, uh, door de heer Brinkman op gespeculeerd. Dat, uh, uh, ja, dat dat thema is van de week helemaal uitgewerkt in de pers. Dat zou in de toekomst misschien kunnen. We zullen zien hoe het loopt.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 Kijk, waar het bij hoofddoekjes natuurlijk om gaat. Het is een religieus symbool, dat weten we heel goed. En het is een religieus symbool waar veel mensen aan hechten. Het is ook een religieus symbool wat niet in de weg staat dat vrouwen toch hun weg in onze samenleving vinden. Ik was bijvoorbeeld van de week in Maastricht bij onze gemeenteraadsfractie. Nou, een van onze gemeenteraadsleden is trots te dragen van een hoofddoekje en het functioneert fantastisch. Kijk, als mensen in vrijheid besluiten om dat hoofddoekje af te doen, dan zal ik dat uh, absoluut ook uh, ondersteunen. Maar het is gewoon. Waarom geen... zou je dat ondersteunen? Omdat ik het belangrijk vind dat mensen ...mensen echt op alle fronten zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn... ...en hun eigen talent kunnen ontwikkelen. En uh, nou ja, voor sommige mensen past daarbij dat ze bepaalde groepsymbolen gebruiken. Maar uh, ik denk naarmate mensen meer ruimte krijgen om zich hun vrijheid te uiten... ...dat dat ook individueler zal worden. Maar dat heeft zijn tijd nodig. Je ziet nu dat een hoofddoekje een belangrijk symbool is voor veel vrouwen... waardoor ze juist in de buitenruimte kunnen functioneren... waardoor ze juist op een goede manier aan het werk kunnen. Als je dat nou geforceerd op papier gaat verbieden... het is ook niet te handhaven, sowieso niet... maar dan sta je eerder een emancipatie en ontwikkeling in de weg... dan dat je daar iets aan bijdraagt. Dus als het je echt om die vrouwen te doen is... dan moet je gewoon de ruimte geven... dat ze gewoon hun eigen weg in deze samenleving kunnen vinden. Meneer de nou, Ik merk inderdaad dat de GroenLinks en de PVV... hier echt diametraal tegenover elkaar staan. Vooral ook in het inzicht...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 Ja, ik, ik weet nu niet meer helemaal goed waar de heer De Graaf op uit is. Want nu lijkt het toch alsof hij alsnog het overal zo snel mogelijk... op alle plekken wil verbieden. Terwijl ik net uit zijn mond iets anders meende te horen. Ik dacht dat u juist ook gewoon... Zei, nou, die streekbussen, daar moet je niet te moeilijk over doen. Maar goed, nou, een, los daarvan, gezegd, maar... wat mij elke keer opvalt... is dat de PVV de Koran strikter lijkt te lezen dan de moslims zelf. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei achtergronden voor dat hoofddoekje. Maar je weet ook dat mensen die het dragen... daar vaak gewoon niet zo'n zware betekenis aan toekennen. Dat het hen helpt om juist wel de stap te kunnen maken... Om, uh, in de samenleving te functioneren, dat ze zonder hoofddoekje... vaak niet naar buiten mogen, terwijl dat met wel kan. Kijk, en Waarom u... dan zo moeilijk doen? Laat mensen eerst emanciperen, laat mensen eerst werk vinden... laat mensen eerst in hun eigen kracht staan. Dan komt uh, die, die, die verdere individuele uiting ook vanzelf wel. Meneer de Graaf. Okay, Ja, En daar maakt mevrouw Sap precies, daar raakt het kardinale punt... omdat ze anders niet naar buiten mogen. Ik herhaal, niet naar buiten mogen van die man of van die imam. En dat is het allerbelangrijkste. Want dan kom je inderdaad ja. alleen nog maar in de slaapkamer of in de woonkamer terecht. En tuurlijk, wij willen ook graag dat iedereen naar buiten komt. Dat willen wij ook heel erg graag. Maar het zijn juist die mannen en ook inderdaad hun geestelijke leiders... die ervoor moeten zorgen dat zij die vrouwen de vrijheid geven... om ook zonder het hoofddoekje naar buiten te kunnen. Want het is een symbool van onderdrukking. Daar weten wij alles van. En inderdaad, daarin kennen wij inderdaad de islamitische ideologie heel sterk. Die kennen wij heel goed. En het zou inderdaad fantastisch zijn als juist die omkering plaats zou vinden... binnen deze groep zelf. En dat gaat niet gebeuren. En een ideologie maakt altijd gebruik van symbolen ook om de overheersing op straat te kunnen laten zien. En dus vindt en wij u dat die de symbolen, overheid die uiteindelijk daar een in moet is het spelen. fantastisch als al die symbolen weg kunnen gaan uit het straatbeeld zodat er emancipatie plaats kan gaan vinden. Ja, het grote punt waar de PVV altijd oorverdovend stil blijft... is hoe je dan vervolgens die vrouwen gaat helpen om echt buiten de deur te komen. U denkt toch werkelijk niet dat u met een hoofddoekjesverbod die vrouwen helpt. Dat maakt op de korte termijn hun leven eigenlijk alleen maar moeilijker. En u hebt daar allemaal holle woorden over, maar u helpt ze niet in de praktijk. U bezuinigt juist mee met dit kabinet op scholing. U bezuinigt juist mee met dit kabinet op reïntegratie. Op alle ja, middelen die mensen nu hebben om die stap naar buiten te kunnen zetten. Daar zet u gewoon een slot op. En u wil ook nog eens verbieden dat ze dat hoofddoekje om kunnen doen zodat ze helemaal niet meer naar buiten Meneer de Graaf, zit er dus iets in het programma retoriek, maar wat u betreft uh, waar die vrouw nou, iets aan hebben? Ja, behalve aan eerst, dan uh, het hoofddoekje Ik snap het ook dat mevrouw Sapper tijd neemt om inderdaad vanuit de oppositie die rol te vervullen. En om uh, tegen het kabinet aan te kunnen schoppen. Want een dat. aantal zaken zijn natuurlijk gewoon niet helemaal waar die, uh, die mevrouw Sap zegt. Maar uh, het, het, gaat, nou, het gaat, we hadden het over het hoofddoekje. Uh, u heeft het over bezuinigingen, grote bezuinigingen op onderwijs. Maar oké, okay, we waren bij het hoofddoekje begonnen. En um, um, de... De emancipatie, dat, dat, dat is het, het kardinale punt. Wat staat er in ons programma om die vrouwen inderdaad te helpen dat hoofddoekje af te doen? Dat is A, om ze de vrijheid te gunnen. Het zit in, ons partij, in onze partij naam, Partij voor de Vrijheid. Laat je haren wapperen in de wind, dan laat je zelf zien. Dan geven die vrouwen ook de kracht om zelf tegen die man aan te knokken. Om er tegen op te gaan van, ik heb nu die opleiding inderdaad gezien. Ik wil hem ook zonder hoofddoekje af kunnen ronden. En ik wil laten zien dat ik mij hierin wil zetten in het land. En ook mezelf aan wil passen aan de cultuur hier. En niet meer dat vervelende, dat vreselijke symbool van deze ideologie te moeten dragen. Laat die haren wapperen. Dat is het ja, motto van de het PVV. Ja, dat zijn fraaie woorden, maar geen daden. En dat mis ik echt zeer ja, bij de PVV. Dat heeft u duidelijk gemaakt. Mevrouw Sappen, meneer de Graaf, dank voor dit moment. Graag gedaan. Gaan we verder met Elko Brinkman van het CDA. Meneer Brinkman, zit u nog wel eens in een streekbus? En dat is, uh, Lang geleden, even, denk ik. Eeuwen geleden. Ja. En heeft u er problemen mee dat er vrouwen met hoofddoekjes in zitten? Nee. Dus geen verbod? Nee. De, de, de. Ik hou niet van symboolpolitiek. Uh, ik ben opgegroeid uh, in de uh, Alblasserwaard, uh, op de, de Bijbelbelt. En ook daar hebben we uh, natuurlijk hele discussies uh, gezien in de loop uh, der jaren... van hoe lang uh, lopen mensen in het, uh, in het zwart. Als mensen om religieuze redenen uh, dat willen... dan vind ik uh, dat we elkaar horen te respecteren. Dat is wat mij betreft dus niet de kern van de probleemstelling waar wij voor zijn als CDA's... dat mensen een eerlijke kans krijgen om hier aan het werk te komen volwaardig deel te nemen aan de samenleving. En het is buitengewoon belangrijk dat we nog eens serieus met elkaar kijken... of het feit dat mensen de taal zo slecht uh, sp spreken... en daar kennelijk ook weinig moeite voor kunnen of willen doen... of we dat niet kunnen verbeteren. Dat is toch de eerste basis hè, om elkaar te kunnen begrijpen... als je er eens aan toe gaat. Ik heb uh, in mijn vorige leven, maar ook in mijn huidige leven... nogal eens wat rondgekeken in andere landen, hoe ze daar aanpakken. Want ik ben ook in functie nogal betrokken geweest bij die discussie. En dan is toch de kern... Van de probleemstellingen in veel landen dat je op achterstand komt als je niet gewoon kunt communiceren. Niet begrijpt wat er dus, achter de roket is. Voorkaart, dat vindt u dus een, wel een probleem. Nou, Begrijp, ik, kijk, eens, ik vind het wat zeggen. anders als iemand in een in een publieke uh, dienst überhaupt onherkenbaar is. Zoals wij in een in een gesprek ook, ook willen zien. Hè, wie we tegenover ons uh, hebben. Maar als ik, zoals we vorige week overkwam, ergens aan het loket een dame in een, met een hoofddoekje zie die de kaartjes verkoopt aan, aan een gemeentemuseum, nou daar heb ik absoluut geen probleem mee. Op het moment hè, dat ik daar in een vertrouwelijk gesprek eh, wil komen over een bepaalde vergunning die ik kon vragen, dan heb ik er toch behoefte aan... Dat ik weet wie ik daarvoor heb. Maar dat nee, dan zou mag ook een hoofddoekje wel of niet. Want wa Waarom? dan mag een hoofddoekje ook als je nou, vergunning er zijn wil. Nu hebben. Al in, er zijn nu al in de, in de publieke dienst bepaalde uh, uitspraken. Bijvoorbeeld in de rechterlijke uh, macht uitspraken afspraken. Ja, maar afspraken. dat is wat anders dan een vergunning aanvragen, natuurlijk. Ja, nee, maar, maar, maar, maar, maar ik, ik noem het voorbeeld. Ja, dat wij, wanneer het uh, gaat niet over iets simpels als een kaartje verkopen. of gewoon een simpel busritje. Uh, dat we daar niet een enorme symboolpolitiek hebben. Nee, maar het lijkt er als we maar zeggen te zeggen. van maar als ik een vergunning ga aanvragen bij de, de, het provinciehuis of het stadhuis. Dan wil ik wel iemand treffen. Nee, ik, ik, of was dat ja, niet uw punt? Nou, dat zegt u. Dan, dan wil ik weten wie ik vorm heb. Want dat weet je niet als iemand een hoofddoekje op heeft. Nee, niet een hoofddoekje, maar als iemand totaal gesluit is, is, ik alleen een paar ogen. Uh, ja, dat is iets zie. anders dan een hoofddoekje. Ja, ja, ja, ja dat is toch allemaal woord, woordenspel. Nou, ik, nou, ik, snap heus, nou. Ja, ik, ik ken heus de discussie wel op de achtergrond. Maar waar het mee, waarmee het om, uh, om gaat is dat wanneer bijvoorbeeld in de rechterlijke uh, uh, macht... Hè, die onafhankelijk uh, behoort te zijn... Hè, dan, dan vind ik het helder dat we niet die discussie moeten binnenbrengen. Uh, ongeacht uh, religie, ongeacht aard wordt daar recht uh, gesproken... en dan moeten we niet deze politieke discussie binnenbrengen. Maar, maar toch nog e heel even. Een boerka en een hoofddoekje, dat is voor u eigenlijk hetzelfde... in de discussie over wat wel en niet mag. Nee, dat is niet, het, niet hetzelfde. Uh, maar ik vind de hele discussie over het hoofddoekje totaal uh, uh, symboolpolitiek langs verantwoorden. De, de, uh, de kern van de discussie is echt dat mensen hier voluit uh, moeten kunnen uh, deelnemen... als ze hier legaal uh, zijn. En dan moeten we ze dus ook laten zien hoe Nederland in elkaar zit. Dan begint het bij de taal en dan begint het bij hulp en bijstand... om de mensen op de arbeidsmarkt in, uh, uh, uh, voluit mee te laten doen... en niet zeggen we zetten de grens hier open... en komt u maar, het bijstandloket staat open en blijft u verder maar in uw eigen, uh, eigen habitat Ja, zitten. maar, maar als zijn u zegt we, het is symboolpolitiek... Dat, dat wil zeggen dat er, wat u betreft, helemaal geen verbod hoeft te komen. Dat u hoopt dat ze niet allemaal een hoofddoekje doen... maar u, ga, u vindt niet dat daar een verbod ik, ik, moet ik komen. Ik spreek zelfs niet uit dat ik niet hoop dat mensen geen hoofddoekje dragen. Dat is, als dat bij hun religie past, of dat ze dat gewoon uh, uh, aantrekkelijk uh, vinden... dat is hun, hun keuze. Ik vind niet dat de politiek zich daar voluit uh, op in, uh, dat, in moet storten. Het is wel uw gedoogpartner, hè, die dat doet... Ja, u vraagt mij de, de, de opinie, uh, dus als u aan een ander iets wil vragen, dan staat u vrij. Ik geef mijn mening daarover. Nou, die mening is, is helder. Gaan we verder met een, een ander uh, onderwerp, uh, veiligheid. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij de laatste tijd of een minister opstelt... of zijn staatssecretaris Steven staan op de voorpagina van de Telegraaf... met een plan om Nederland veiliger te maken. Uh, zwaardere straffen, strengere verlofregels voor TBS'ers... We mogen weer een inbreker ouderwets op zijn neus slaan... zonder gezeur van de politie. Uh, we gaan criminelen sneller en meer geld afpakken. Kortom, oppakken, aanpakken, doorpakken. Want veiligheid staat uh, hoog in het vaandel van dit kabinet. Uh, deze discussie gaan we voeren met Luc Hermans van de VVD... Marianne Tieme voor de Partij van de Dieren... en Jolanda Sap van GroenLinks. Meneer Hermans, om met u te beginnen... voelt u zich een stuk veiliger... nu uw partijgenoot op het ministerie van Veiligheid en Justitie zit? Dat zou, dat zou heel mooi zijn natuurlijk... als dat binnen 110 dagen zo'n beetje zou zijn gebeurd. Maar ze ik ben wel blij. heel veel gedaan, hoor. Ja, ik ben heel blij dat ze een aantal dingen fors ook echt, echt goed gaan aanpakken. Dingen waar mensen zich gruwelijk aan geërgerd hebben. Ik heb, zoals u weet, bijna acht jaar lang het MKB mogen leiden... En ik weet dat er echt vreselijke dingen gebeuren... dat een winkeldief die dan uh, even ergens aan uh, vastgezet wordt... vervolgens de winkelier te krijgt dat hij veroordeeld wordt... omdat hij iemand uh, daar ten onrechte zou hebben vastgehouden. Dat soort dingen, daar ergen mensen zich groen en geel... en het feit dat teven van Opstel dat nu aanpakken, top. Vindt u dat ook goed, mevrouw Stap? Nou, ik vind dat ze de foute dingen aanpakken. Bijvoorbeeld dat zware straffen. We weten dat Nederland een van de landen is die al het zwaarste straf. En dat het niet het probleem is dat als iemand gepakt wordt... dat hij dan een te lichte straf uh, krijgt. Het probleem is dat er veel te weinig mensen gepakt worden. In Nederland is de pakkans, ik geloof maar rond de 20 procent. Terwijl, net over de grens in Duitsland... weten ze gewoon de helft van de criminelen echt ook op te pakken. Dus daar moeten we aan werken. En daarvoor is nodig dat er veel meer politie op straat is. Dat zie ik nog niet gebeuren, want die 3000 extra gaan er niet komen. En we gaan van de politiekap... Ook nog eens een deel inzetten om uh, huisdierenleed te bestrijden? Ja, dan gaat me, mevrouw Sap Wat meteen weer aan en praten over de dierpolitie. Uh, terwijl ze zegt als partij dat zij uh, geeft om dier, natuur en milieu. En tegelijkertijd daar gelooft ze dus niet in. En tegelijkertijd zendt ze wel mensen naar Afghanistan om voor een half miljard euro mensen op te gaan leiden die nog kunnen lezen, nog kunnen schrijven. En daar heeft ze alle vertrouwen in dat Afghanistan daardoor een beetje veiliger gaat worden. En dat vind ik een hele vreemde, eigenlijk een dubbele redenering van GroenLinks. Die zegt nou juist, ze willen kiezen voor veiligheid. Dan zou je dan ook hier in Nederland juist mensen moeten inzetten om veilige wijken te creëren in Gouda. Om ook veiligheid te creëren voor natuur, voor de dieren die hier wonen. En dan, uh, ja, dan mis ik eigenlijk gewoon het, het groene van, van deze partij. Nou, mevrouw Sap, reageert ja, u? Nou, ik heb dat de afgelopen weken al vaker gemerkt dat mevrouw Thieme haar politieke vrienden niet altijd meer herkent. Dan laat ik zeggen, ik van mijn kant herken dat wel. En ik zal ook gewoon met mevrouw Thieme zij aan zij blijven strijden tegen de bio-industrie, tegen megastallen. En daar moeten we de capaciteit ja, in zetten. Maar die elementen, dat is. Dat nee, dan je, die, kops, die mogen de bio-industrie niet aanpakken. Die mogen niks met productie. Dieren, zo heet dat zo oneerbiedig in Nederland, doen. Nee, nee die maar gaan laten mee we het huisdierenleven Zullen... aanpakken. En daar hadden we al goede maatregelen voor. Daar hadden we de inspectie al voor. Daar hadden we de dierenbescherming. Voor. Ja, dat wordt nu door dit kabinet voor een deel wegbezuinigd. Daarom moet dan nou zo'n noodgreep uit, het politie, uit de politiecapaciteit die je veel beter elders kan inzetten om de straten veiliger te maken. Maar laat ik zeggen, nou, wij trekken zij aan zij op met de Partij van de Dieren, als het gaat om het aanpakken van het echte dierenleden. En ik hoop dat mevrouw Tiemen dat ook Ik wil herkent. even naar meneer Hermans. Uh, uh, uh, de, over de, als het over de dierenpolitie wordt gesproken in Den Haag. Dat is pijnlijk voor mevrouw uh, Tiemen. Maar eigenlijk worden er alleen maar grappen over gemaakt. Ja, GroenLinks is dat ook. Ja, maar ook de VVD en het CDA. Eigenlijk niemand van die politie te houden... behalve de PVV en de Partij voor de Dieren. Maar het komt er wel. Is dat niet gek? O, je partijgenoten lachen zich helemaal suf achter de schermen. Al. Het had hele goede uh, grapjes over de dierenpolitie. Ja, maar kijk, ik denk dat het ook van belang is... dat je ook, in je van dierenleed, goed kunt optreden als politie. Dus ben bent heel dat... blij dat ze komen? Ik vind het heel goed dat er ook daar aandacht aan is. We hebben ook gezien dat uh, de de cops ook andere dingen gewoon kunnen doen. Dus niet alleen daar 24 uur per dag mee bezig moeten zijn. Dat is één. En de tweede is... Dat is denk ik heel belangrijk. Dat is dat we zorgen dat de politie beter kan gaan functioneren. <coughs> sorry, een van de, sorry, een van de kernpunten in die hele discussie is natuurlijk zo dat de politie veel, en veel minder bureaucratisch wordt. En dat gebeurt nu door de één nationale politie... Daar waardoor je een heleboel ja, dingen maar, maar, maar, maar Eigenlijk zegt u van... er komt dus een dierenpolitie, maar we gaan ons gezicht redden... Eh, door te zeggen van... ze moeten één uur per dag uh, achter dierenmishandelaars aanzetten... en daarnaast mogen ze ook uh, ja, achter criminelen als u, aan. Als u, als u er, als u er uh, van mijn antwoord een karikatuur wil maken... moet u dat vooral doen, want dat heb ik namelijk helemaal niet gezegd. Ik heb alleen gezegd, ze kunnen ook andere dingen doen. Het gaat erom dat je dus je zegt... daar is aandacht voor. Dat hebben we in het regerakom met elkaar afgesproken. Dan houden we ons eraan, dan is er ook aandacht voor. Ik vind het ook terecht dat er aandacht voor is. Maar ook een heleboel andere zaken bij de politie... die moeten worden aangepakt. En dat is denk ik erg belangrijk. En de VVD vindt ook dat je ten aanzien van de aanpak... van de criminaliteit in dit land ook stevig moet optreden... omdat de mensen zich er gewoon dood aan ergen. Ja, kijk, de Mark Rutte die zei van uh, tegen, tegen de leden... bij een van... ach ja, je moet eens wat. Toen er werd gesproken en geklaagd over de diropolitie... en minister Donner dacht dat het ging over politiehonden. En uh, zo is het ongeveer wel een beetje bij het kabinet... als het gaat om het draagvlak voor de diropolitie. En het is inderdaad de vraag... Of het ook wel gaat over de grootschalige dierenleed... zoals in de bioste. Maar waarom kan de gewone politie veilig. niet gewoon. die hebben nu toch ook al de taak om tegen dierenbushandelingen op te treden? Nou, wat ik denk dat het belangrijk is, denk ik, om te bepalen van wat, waar, welke veiligheidsproblemen hebben wij hier eigenlijk in ons land. En een van de grote uh, ja, te, uh, gevaren, eigenlijk voor de veiligheid. Die gaan niet zozeer over zinloos, geweld of over terrorisme. Zeker ook belangrijk om aan te pakken. Maar wat mensen niet re uh, realiseren, is dat juist de grote gevaren, die liggen bij dierziekten, liggen bij het feit dat we een veehouderij hebben, meegestanden komen... Ja, waar die mensen, voor. zoals met de Q-coorts, 15 mensen dood zijn gegaan... en 4000 mensen ernstig ziek. Dat zijn veiligheidsrisico's waar dit kabinet niets aan doet. Sterker nog, ze doet aan gevaarzetting door besmettingshaarden... niet uh, de, duidelijk te maken waar de besmettingshaarden zijn. Maar dat zijn, dit, veilig, dat zijn, dat zijn ook veiligheidsrisico's, maar, ja, maar daar hebben we het nu eventjes niet over. Wel. Ja, ik ja, snap kijk, het. U, bepaalt, u, u zegt van, ja, maar veiligheid, dat denken we alleen maar aan criminelen. Nou, maar dat grond, is waar we het nu over hebben. hebben nee, veiligheidsrisico's gaat over in hoeverre ja. mensen werkelijk ook rustig kunnen gaan slapen... en rustig kunnen leven in hun omgeving. Ja. En in die zin, met de komst van de meegestallen, hebben wij te maken met een tikkende tijdbom... Als het gaat om de veiligheid en de volksgezondheid van mensen. Nou, ik vind dat mevrouw Tieme daar wel een heel goed punt heeft. Want nou, als ze je vinden kijkt naar de grote he? uitdagingen op het terrein van veiligheid... dan zitten die bijvoorbeeld ook bij veiligheid van de chemische industrie. We hebben het laatst ja. weer gezien in Moerdijk. Dan zit dat bij voedselveiligheid. Dan zit het ook bij verkeersveiligheid. En laten we niet vergeten dat in het verkeer... elk jaar veel meer slachtoffers vallen dan door criminaliteit. Moet geluisterd naar en meester wat, Pieter van Volover. Die zei dat veiligheid eigenlijk alles is. Ja, ik vind ja. meneer van Volhoog is ook echt een heel sympathiek ja. man. Nee, maar ja. kijk, als je dan kijkt, wat wil je nou echt aanpakken? En hoe ga je nou het veiligheidsgevoel van burgers uh, vergroten, dan moet je het juist ook bij de bronnen, bij de ergste misstanden aanpakken. En dan neem een punt. Dat is verkeersveiligheid. Waar dus jaarlijks meer slachtoffers vallen. En wat gaat het kabinet doen? Ja, u hebt er misschien ook bijgestaan bij die A2 gisteren. Mooi, ja, op allerlei weet. trajecten de snelheid verhogen, waardoor we weten dat er nog meer slachtoffers gaan vallen, dan ben je toch eigenlijk heel hypocriet bezig. Nou, waarom gaat het is... als je kijkt naar de criminaliteit aanpak... dan moet je door over een breed front moet je dat doen. Dus het gaat ook ten aanzien van het kaal halen van criminelen. Voorkomen dat mensen het aantrekkelijk vinden om die hoek in te gaan. Dat stevig aanpakken. Het tweede punt is ervoor zorgen dat het idee van... je kunt tegen een agent maar alles zeggen... je mag hem beledigen en dergelijke ook maar stevig aan te gaan pakken. Want dat moet gewoon niet kunnen. En dat zijn van die elementen waarvan ik zeg... daar pakken, teven en opstelten uitstekend, volgens mijn mening, gewoon in door. En een derde belangrijke punt, dat is... als je praat over de politie, weten we allemaal... dat weet u ook, mevrouw zelf. dat is dat er heel erg veel gaat zitten in allerlei bureaucratische activiteiten. En als we nou zorgen dat we dat kunnen gaan verminderen door een organisatie neer te zetten... die dat veel en veel minder maakt. Dan houden we veel meer geld over om datgene te doen wat wij ook... Het gaat dan de vakkans dan ook omhoog, want daar is ja, ik dat, de minister er eigenlijk e minder over. Nou, ja. nou, dat is natuurlijk niet waar, want je gaat natuurlijk niet alleen maar de bureaucratie aanpakken... om daarvan te zeggen, nou, dat is mooi meegenomen. Nee, je gaat daardoor meer mensen daadwerkelijk kunnen inzetten in het politiewerk... en daardoor dus de vakkans oh. kunnen gaan vergroten. Maar wat ik me afvraag, als hier twee partijen... GroenLinks en de Partij voor Dieren a alle twee aangeven... dat de veiligheidsrisico's veel groter zijn als het gaat om megastal, als het gaat om de chemische bedrijven die we in Nederland hebben... waarom is het dan zo dat de VVD het alleen nog maar heeft over boevenpakken en vooral en het bedrijfsleven en de vee-sector... gewoon totaal ongemoeid laten... megastallen gewoon laten komen. Terwijl groot gevaar betekent voor de volksgezondheid... en dus een veiligheidsrisico in, in, in, in het leven ja, roepen. Meneer Hermans, dan heeft mevrouw Timmethoorn... de discussie niet helemaal goed gevolgd. Het vorige kabinet was er een geweldige strijd tussen twee ministeries... wie nou eigenlijk toezicht moest houden op die megastallen. En die geweldige strijd tussen volksgezondheid en landbouw. Dat is over. Eén ministerie nu voor verantwoordelijk, één iemand daarvoor verantwoordelijk. Dat betekent dus dat de helderheid, ten aanzien van de controle, daarop aanwezig is. Nee, dat is nog Nee, nee Het is nog ik ben steeds met... landbouw zo. Die landbouw is nog steeds verantwoordelijk voor de veiligheid van burgers. Als het gaat om de veehouderij en de volksgezondheidsrisico's. Ja. Het daar dus... gaat dus niet de, vij... de minister van Veiligheid over. Nee, het gaat er dus om dat: als bij ja, de minister van Veiligheid zou moeten gaan over allerlei dierziektes, lijkt me heel erg moeilijk voor de minister van veiligheid. En dan daar heeft die deskundigheid de, de veiligheidsrisico's. nodig. En om gaat het dat daar nu helderheid over is, wie daar precies over gaat. Maar ik ga even terug naar het belang van de algemene aanpak van de criminaliteit. Als je kijkt naar Nederland, dan is het van het allergrootste belang... dat wij zorgen dat crimineel gedrag niet halfbakken aangepakt wordt. Daar zitten beide heren heel sterk op de duwen, opsteld en teven... om dat met name aan te pakken. Daarvoor wordt de politie reorganiseerd. Daarvoor pakken wij de, de, de bezuiniging die door het vorige kabinet is blijven liggen. Gewoon, er is een gat in de begroting van de politie. Dat wordt door dit kabinet opgevuld... waardoor de politie teruggang die zo zijn gekomen... in ieder geval niet hoeft plaats te vinden. Ah, dat zijn maar, die 3000 agenten, dat over hebben. Dus die, die blijven, maar die komen er niet extra bij. Nee, nee maar dat betekent dus, die precies. zouden dus weg zijn gegaan. Hè? Even voor de helderheid, ja. Vorige ja, kabinet... Ja, maar u belooft ja. extra Vorige ja. de voor kabinet. is dus een loze Voor, Nee, het is niks Ja, Meneer Hemmer, als eerlijk, maar daarvoorheen ja. heeft het heel lang geduurd... voordat het kabinet ja. durfde toe te geven geef, dat uh, het precies, eigenlijk een beetje neus was. Geef, nee, dus niks was neus want als ze verdwijnen, zijn ze weg. Als ze dus niet deze coalitie was school waren die 3000 weggewezen. Ja, maar als u belooft echt meer agenten, meer blauw op straten... we gaan er 3000 extra bij komen, dan denken mensen echt dat ze... ook meer meer agent op straat gaan zien. En dat ja. zal dus gewoon niet het geval Jawel, zijn. Het geval en dat zijn. is ook mijn grootste verwijt eigenlijk aan dit kabinet. Het is een hoop... Holle retoriek, maar u kijkt niet naar wat echt werkt. Bijvoorbeeld dat zwaarder straffen. We weten ook dat je daarmee eigenlijk alleen maar extra criminelen kweekt. Want als je mensen langer vastzet, dan komen ze eigenlijk nog crimineler uit de gevangenis. Dan ze het de land wordt onveiliger, We weten Heimans. eigenlijk dat je dat op een andere manier moet doen, met goede reintegratie, met maar, taakstraffen. Heimans, het dat ja, maar dat hebben we dus nu twintig jaar lang gedaan. We hebben gezien dat de criminaliteit alleen maar verder is toegenomen. Maar waar het om gaat, dat is dat we ook niet degene die uh, delinquenten die zijn op verbied van, van, van pedofilie vatten, ook dat die met taakstraffen ervan afgelopen gaan komen. Dat soort dingen moet je echt aanpakken. Geen taakstraf, maar een echte straf. Maar dit, dit klopt nu ook echt niet, wat de heer Hermans zegt. Want kijk, wat je, wat je constateert is dat het veiligheidsgevoel van burgers is afgenomen. Maar het is niet zo dat de veiligheid over de hele linie maar voortdurend is afgenomen. Juist niet. Nederland is gewoon een van de veiligere landen gaan... in de wereld. En het gaat op heel veel fronten goed. En u praat burgers gewoon om veiligheidsgevoel. Nee, ik praat nee lacht, om veiligheid we gaan, gaan. nu afronden. Mevrouw Sap van GroenLinks, dank u wel. Loek Hermans van de VVD, dank u wel. En mevrouw Tieme van de Partij voor de Dieren. Op naar meneer Cohen. Tijd voor Job Cohen inderdaad van de Partij van de Arbeid. Dat doet Marianne Tieme toch wel uh, goed, hè? mag ik dat zeggen. Dat, waar het ook over gaat, de megastallen zitten er binnen twee minuten in. Hm. Ja, heel goed, en ze heeft nog gelijk ook. En het is inderdaad heel raar dat je, ik begrijp ook niet hoor, dat uh, Loek Hermans hem hier gewoon toegeeft. En die zegt van we zouden die 500 agenten veel beter kunnen gebruiken. Heeft u ook één zo'n onderwerp waarvan u dan denkt nee, bij zo'n debat, ik zorg dat waar we het ook over hebben... dat er in ieder geval inkomt? Nou, wat mij betreft, de Partij van Arbeid is een brede partij... over heel veel punten. En dit kabinet dwingt ons om op één punt duidelijk te zijn... en namelijk dat het eerlijker moet. Ja, en dat het kabinet weg moet. Want dat is een beetje het verhaal, ja, dus hè? Het, het moet eerlijker. En ik zie dat dit kabinet niet doen. Als dit kabinet vandaag zegt, we gaan het echt eerlijker aanpakken... we gaan er echt voor zorgen dat ook hoge inkomens... dat die mede voor de crisis opdraaien... dan mogen ze blijven zitten, maar dat gaat niet gebeuren. U zei in december, ik ben bezig het verhaal van de sociaaldemocratie op orde te krijgen. Is dat een beetje op orde in Nederland? Nou, er zijn heel veel punten die, die, die juist ook in het licht van wat dit kabinet aan het doen is heel erg duidelijk zijn. De sociaaldemocratie die staat voor werk... Die staat voor onderwijs, die staat voor emancipatie, die staat voor goed wonen. En dat zijn stuk voor stuk punten die in dit kabinet niet op orde zijn. Dus het is van groot belang dat wij daar de alternatieven voor aandragen. Ja, en is dat, is dat al een beetje op orde, nou, vindt nou, u? Ik, ik laat ik u een voorbeeld geven eh, op, op het terrein van, eh, van de onderkant van de arbeidsmarkt. Hè, als mensen die in de waai jong zitten, dus kwetsbare jongeren. Eh, mensen die in een sociale werkplaats zitten. Dit kabinet eh, met de maatregelen die dus van plan zijn om te nemen... dreigt dat die mensen eh, op, op straat komen dat ze achter de geraniums komen. Onze voorstellen die we daarvoor gedaan hebben... die leiden er juist toe dat er meer plaatsen komen voor hun om aan het werk te gaan. En dat vind ik buitengewoon belangrijk. Dat is niet alleen maar voor hen belangrijk. Het geeft enorm veel zelfrespect. Juist voor mensen die dat niet op eigen kracht kunnen. Dus daar moet je ze bij helpen. En is dat dan een plan dat echt bij Job Cohen vandaan komt? Als, als nieuwe is, leider van de Partij van de dat Arbeid? Dat is een plan waar, waar de Partij van de Arbeid ook al lang voor staat. En waar, waar ik ook, ook buitengewoon trots op ben dat wij dit soort dingen doen. Want ja. wat is uw stempel de afgelopen maanden geweest? Mijn stempel? Dat op... was niet gebeurd als u er niet was, maar een andere nou, leider? Jou, wat, waar, waar ik voor sta, dat zijn voor de, voor de idealen van de sociaal-democratie. Ja, maar en dat zijn volgens mij alle leiders van de Partij van de ja, Arbeid. Ja, zeker. Nou, en daar pas ik dus ook heel goed in. En daar ben ik ook heel tevreden over dat ik daar ook zit op die plek. Ja, maar noemt dus iets concreets wat echt uw stempel heeft. Nou, ik vind... Nou, goed, het voorbeeld wat ik nou net noemde, dat is er één. De jongens, uh, komt echt helemaal... U, nou, u nee, lacht z'n in nee, bed dat, en u nee, dacht, weet je wat? Dat komt niet dat alleen mij, maar van mij, maar het zijn het soort punten waarom ik, waarvan ik denk van... hoor, daar staat de sociaaldemocratie voor. En dat vind ik buitengewoon belangrijk. Ja, we, we hadden het vorige uur er ook al over. Het was de bedoeling dat uw partij inhoudelijk samen met GroenLinks zou GroenLinks optreden voor deze verkiezingen. Um, uiteindelijk is het niet gelukt om vijf gezamenlijke standpunten de, te bepalen. Dat was wel het streven. Er werd gezegd, nou, dat moet lukken. Er zijn nou, gesprekken maar, geweest. Waarom nee, er, is dat volgens u niet gelukt? Nee, maar er zijn heel veel punten waar we het over eens zijn... En waar, we, en waar we ook van alles samen doen. Kijk, bijvoorbeeld, het zijn provinciale statenverkiezingen. Ik geloof dat we in vrijwel alle provincies hebben, we een, hebben een akkoord. Trekken we daarin samen op. Ja, maar het streven was... Op... Hè, Marianne is, of uh, Lilianne Ploemen is daarmee bezig geweest... het streven was om... Vijf punten op papier te zetten. Die nou, staan nu niet op papier. Maar dan er zijn, is er toch de, iets niet goed gegaan. Nee, maar er zijn zoveel punten ook waar we het over eens zijn. waar we in de Kamer samen optrekken. En, uh, en uh, daar zult u ook in de komende tijd. zult u daar ook voorbeelden van zien. Net zo goed, en dat zei uh, Jolande Sapp ook net al. de afgelopen tijd. zijn er allerlei onderwerpen waar wij het met elkaar van harte over eens zijn. We waren de afgelopen week bij die grote demonstratie over het passend onderwijs. We waren afgelopen week ook bij de aankondiging van een FNV... die zei: van hoorst de wijze waarop de overheid moet bezuinigen. dat moet niet op deze manier gebeuren. Ja, was het Politiek onhandig. Maandag staan we bij elkaar als het gaat over de, over de bezuiniging op het openbaar vervoer in de grote ja, steden. En was het dan politiek onhandig om te zeggen we gaan vijf punten op papier zetten? Want als dat niet lukt, waarop iedereen zie je. Dat wordt helemaal niks met die linkse samenwerking. Nou ja, maar het, u, u bent al, de, al twee uur lang over de linkse samenwerking bezig. Dat begrijp ik allemaal niet best. Niet alleen. Ja, tuurlijk. Nee, het is toch ook een belangrijk thema ja, maar, als je een blok tegen het maar, kabinet wil ja, vormen. Ja, maar wat ik weer niet begrijp is dat u het helemaal niet hebt over die rechtse samenwerking. Terwijl oh, daar... Dat komt zo meteen nog, kan ik u verzekeren. Nou, maar goed, dan kan ik u vast een handje helpen op dat punt. Want het is natuurlijk wel zo dat. dat, dat dat niemand heeft het daarover. Terwijl er sprake is van een gedoogakkoord... waarin de PVV op essentiële punten het kabinet gewoon in de steek laat. Ja, nee, dat is heel handig van u. We het nou ja, zo over maar, hebben. Maar, even die linkse nou ja, goed, samenwerking. Maar daar hou ik u dan even aan oh, dat u daar dan straks oh, over prima. gaat. Prima. Maakt natuurlijk niet echt een hele goede indruk dat het niet lukt om dat op papier te zetten. En je zag ook bij het debat over koenders natuurlijk het verschil... Maar, tussen maar, de Partij van de Arbeid en ja, maar, de SP aan de ene kant. Maar we zijn verschillende partijen, zeker. En daar vind ik ook helemaal niet erg dat we verschillende partijen zijn... en dat we op een aantal punten we het ook niet met elkaar eens zijn. Maar wat ons echt bindt op verreweg de meeste punten, dat is dat dit kabinet een kant op gaat... die ontzettend slecht is voor Nederland. En komt er ooit nog iets op papier van u nou, samen? Waar het om gaat is dat wij met elkaar op al die punten waar we het over eens zijn... dat we daar ook ons richten tegen het kabinet. En dat, en, en dat, dat geldt ook voor D66, dat geldt voor de SP... het geldt voor de ChristenUnie, het geldt voor GroenLinks. Verreweg de meeste punten zijn we het over eens en werken we nou samen. Meneer Pechtot? Alexander Pechtold van D66. Hoe vaak droomt u nog van Paars Plus... Nou, ik denk er wel eens met genoeg aan terug als ik dan denk van... die arbeidsmarkt waar de AOW-leeftijd sneller hadden kunnen verhogen... de WW, de ontslagrecht, waardoor mensen sneller een kans kregen. Dat was een probleem geweest voor de PvdA. Aan de andere kant hadden we de VVD die wat op de woningmarkt had moeten bewegen. Dan hadden we het scheef wonen echt kunnen aanpakken. Hadden we die hypotheekrente een beetje kunnen beperken in de komende 25 jaar. Dan hadden we ook al die miljarden vrijgespeeld die nu echt geschraapt moeten worden bij cultuur, bij natuur, bij onderwijs. Dan hadden we kunnen investeren in dat onderwijs. Dan hadden we de zorgkosten niet laten Het was zo mooi uit... geweest, maar het ging dus niet door. Nee. nee. Het, je zag dat na het... Dus je he, droomt er dat vaak Je, van. je, je ja. zag. Ja, nee, natuurlijk. Ik, ik, ik droom van, van een progressief midden. Ik droom ervan dat je samenwerkt tussen werkgevers en werknemers aan de ene kant... de huurders en de kopers samen in de woningmarkt meent, en vooral, dat is het belangrijkste streven... de volgende generatie dezelfde kansen geeft als we, die we nu hebben. En als we niet heel snel een aantal van dat soort grote hervormingen aanpakken... Ja, dan heeft de volgende generatie echt dadelijk de rekening. U noemde het vorige kabinet altijd het kabinet Stilstand. Ja. Is dit Stilstand 2? Nee, dit is uh, het kabinet van de mooie woorden. Maar dat is ook een vorm van stilstand. Nou ja, ik, ik, ik toonde zojuist tegenover Hermans van de VVD al aan... dat al die mooie verkiezingsbeloften van die, van die hervormingen... en zorgen dat die staatsschuld minder wordt... en dat er banen gecreëerd worden door dit kabinet niet gebeuren. Er is lastenverzwaring op een stevige manier, 12 miljard. Inderdaad, daar heeft Hermans gelijk in, door de zorgkosten. Maar die betalen we met z'n allen. Uh, je ziet dat uh, de investeringen in het onderwijs uitblijven. Uh, je ziet dat, dat de kosten op de woningmarkt uh, er, ervoor zorgen... dat subsidies gaan naar diegenen... die het minder nodig hebben en de starters geen kans krijgen. Uh, dus er is op, een, op een breedte is, zijn het mooie woorden. Ja, en We worden blij gehouden met 130 rijden... en, en, en, en rook in het klein café nou, en, de inbreker, bent, en de inbreker die een daal mag krijgen. Ik denk dat je in tijden van crisis... niet veiligheid en integratie voorop moet zetten... maar onderwijs en economie. Ik wil het even over uw eigen partij hebben, D66. U zet uw partij de laatste tijd neer als de enige echte middenpartij. Waarom ja, doet u dat? Omdat je kluitjesvoetbal op de flanken ziet. En Nederland een land is waar altijd in het midden de oplossing werd gevonden... waar ook iedereen een draagvlak voelde... waar nog de ene kant, nog de andere kant zijn vingers bij kon aflikken. Dus u met een soort CDA, het wordt nieuwe CDA? Nou, het CDA heeft een, een ruk naar conservatief gemaakt. En je ziet ook dat het CDA, wat altijd de mond vol had over normen, waarden... en fatsoen moet je doen, zich nu euh, zich. Ja, inlaat met een partij die, die, die mensen met een ander geloof discrimineert. Ja, bedoel, dan ben je wel flink los van je wortels in het midden. Ja, want u vindt dus de, de, de PVV dus kennelijk een, een onfatsoenlijke partij. En als je daarmee gaat samenwerken. Maakt het jezelf ook een onfatsoenlijke partij? Er zijn onfatsoenlijke partijen, er zijn onfatsoenlijke standpunten. En een onfatsoenlijk standpunt is dat je een ander niet gunt... Wat je, wat je voor jezelf bepleit. Je zag het deze week weer. Wilders heeft overigens op een onsmakelijke cartoon heel veel kritiek. Zegt, ik kom niet meer bij de VARA wanneer ze die cartoon niet verwijderen. Terwijl die zelf de grote vrijheidsstrijder van cartoonisten is. Ik, bedoel, ik vind ook heel veel cartoons smakeloos. Maar je verbiedt in dit land geen boeken, je verbiedt geen cartoons. Je hebt er wel een mening over. Ik wil toch even bij uw eigen partij blijven. U zegt, ik kies voor het midden. Dus u kiest ook niet voor die linkse samenwerking. U sluit zich ook niet aan bij de, bij de rechtse samenwerking. U bent eigenlijk een soort politieke vriend. En nee. als mensen op u gaan stemmen, wat, wat, wat krijgen ze dan uiteindelijk? Vijftien uh, jaar geleden zei Els Borstal... Uh, radicaal in het midden kan ook. Links-rechts uit de tijd van... Ja, dat snap ik. Maar als, er, als iemand op u, op u stemt... Ja, wat ze dan krijgen... Dat, de, ja, dan, u kan dus alle kanten op. U bent echt het CDA. We, we nee. kijken niet links-rechts. Kijk, het is de, de filosofie we die je samen. hebt toen op 9 juni 76. Dit onzalige akkoord uiteindelijk wisten te sluiten, is nooit mijn ambitie geweest. en van D66 om vervolgens met de partijen die overbleven de keer erop aan de macht te komen. Wat moet gebeuren is dat in Nederland, ik had het zojuist over de kluitjesvoetbal op de flanken, dat je in het midden een progressieve beweging hebt die vooral oog heeft op de grote vraagstukken richting de volgende generatie. Ja, dat, en daar zullen... en dat nou... is duidelijk. En dat midden, dat is door het CDA en door de PvdA... duurzaam ontwricht in een paar kabinetten. Daar zat ook een grote controverse tussen personen. En D66 wil voorkomen dat de politiek op die dingen zorgt voor stilstand. Inderdaad, wat u um... zei, het uitruilen van dossiers... waardoor we niks aan de AOW doen nee, en niks dat, aan de andere kant die doen. Die dossiers, maar, maar als, als mensen op 2 maart op uw partij gaan stemmen... Ja, en ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingen... om een college van gedeputeerden te vormen. Ja. Welke kant gaat het dan op met D66? Dan gaat het de kant op voor de kansen voor de volgende generatie. Ja, dat, dus in de provincie... Maar is dat met CDA, VVV, PVV... of is dat met provincie, de provincie van de A, GroenLinks en de SP? In de provincie is dat de partij die als het gaat om de provinciale verantwoordelijkheden... duurzaamheid, natuur op een stabiele manier doorpakt. Dat je ja, de ecologische dat? hoofdstructuur wel afmaakt. Dat je zorgt dat er... Ja, maar naast... welke partijen wil, wil deze 60 gaan samenwerken in die provincies? Dat wil de ik graag weten. Ja, nou, wij, wij hebben, wij hebben, kijk, in die paarse combinatie was het aan de ene kant met de VVD... die in het programma wilde hervormen, was het goed samenwerken. Aan de andere kant met GroenLinks. En ik merk dat er van oudsher vorige, vorige eeuw grote volkspartijen... PvdA en CDA steeds minder... Uh, geprononceerd zijn in echte standpunten. En waar het D66 om gaat... is wel die slag te maken naar de volgende generatie. Dus wij kunnen inderdaad in dat midden goed samenwerken. Ja, met wie weten we nog steeds niet. Met CDA, met VVD... Uh, met PvdA en met GroenLinks... gaat dat prima lukken. Een echte middenpartij zou te horen. We gaan met u en met de heer Cohen en Brinkman verder praten... over de meerderheid in de Eerste Kamer. Of die noodzakelijk is voor het voortbestaan van dit kabinet. Maar laten we eerst eens kijken naar het functioneren van dit kabinet. Minderheidskabinet, bijzondere situatie voor Nederland. Meneer Pechtold, los van de inhoud, daar ging het net ook over. Wat heeft dat tot nu toe voor de politiek als zodanig betekend, een minderheidskabinet? Uh, nou, je zag dat het even heel spannend werd in, vlak voor kerst rond die uh, btw-verhoging op uh, de cultuur. Vond ik ook eigenlijk dat de Eerste Kamer zijn authentieke echte rol pakte. Dat was, ging eigenlijk dwars door partijen heen. Je gaat niet in zes weken midden in een theaterseizoen... de BTW zo verhogen dat producenten, theaters... en iedereen die daarvan afhankelijk is... opeens met een prijsstijging te maken hebben... Die, waar ze toen ze het boekje voor het theaterseizoen druk, eh, drukte... rekening mee konden houden. En ja, dat dat, is dat was de, de VVD tegen, een van, ja, je zag van dat de coalitiepartijen. Maar is dat goed voor de politiek? Is het goed voor de betrokkenheid ja. bij de politiek... dat debatten nu op deze manier gevoerd worden? Ja, want als je de rol van de Eerste Kamer. Als ik dat, he, naast alle staatsrechtelijke woorden... dan gaat het vooral ook om betrouwbaarheid van bestuur. Nou, Betrouwbaarheid van bestuur is dat je in zes weken niet iets doet... waar niemand rekening mee heeft gehad. Nee, maar wordt even breder dan de Eerste Kamer... het functioneren van een minderheidskabinet. Ja. Is dat goed voor de politiek gebleken? Je ziet dat de politieke debatten en de vanzelfsprekendheden... Uh, dat het spannender wordt en dat die vanzelfsprekendheden minder zijn. Je zag het bij, bij het buitenlandsbeleid de afgelopen weken... waar, ja, ik, ik zeg wel eens grappenderwijs, dit kabinet een, een, een, een regeerakkoord heeft geschreven... wat rekening houdt met Vlaanderen en Israël. En verder, uh, ja, de PVV geeft niet thuis. En dan zie je dus dat partijen zoals D66 die wel wat met Europa hebben... Uh, die wel zorgen maken over de stabiliteit van de euro... hoe je Griekenland en Portugal bij de les gaat krijgen en houden... Uh, hoe je je taak binnen de NAVO en andere uitvoert. Je ziet dat die partij dan een, een grote rol kunnen pakken. Dus pak het is goed voor oppositiepartijen. Is dat ook oh ja, uw ervaring, meneer Cohen? Nou, maar als je ook nog weer een keer kijkt naar, de, naar die bezuiniging op de cultuur... Uh, dan zie je dat daar de PVV uh, de, uh, het kabinet grondig in de greep had. Uh, en dan gebeurt er helemaal niet zoveel. En waar Mark Rutte eerst zei... Van, nou, er is ook een uitgestoken hand in de richting van, uh, van de oppositie... Uh, op die terreinen waar, waar het, uh, het, het gedoogakkoord er is... en, en dat, geldt op, dat geldt dus eigenlijk op het hele financiële terrein... daar heb ik van die uitgestoken ja, hand niet zoveel gemerkt. Er is wel iets gebeurd. En een half jaar is het uitgesteld. Ja, maar in de Eerste Kamer, niet in de Tweede Kamer. In maar de Eerste Kamer, en daarom zijn de Eerste Kamerverkiezingen ook zo belangrijk. Maar in het debat uh, rond de missie uh, naar Kunduz... zag je dus eigenlijk dat het, het was een debat tussen de oppositie. De coalitiepartijen konden achteroverleunen. Het was een debat tussen de oppositie. Ik geloof, kijk, bij Kunduz was het natuurlijk de PVV... En die ervoor gezorgd heeft dat überhaupt die missie mogelijk werd? Ja, maar daardoor kijken we met z'n allen dan ja. naar de oppositie. Wat gaan die doen? En nou, ja. Wacht even, de PVV heeft ervoor gezorgd dat ja. die missie mogelijk werd. Ja, door de vrijheid te geven aan het kabinet ja. om dat met de oppositie ja. te regelen. Ja, zoals er is zoveel, goed voor, he, zoals de er zoveel inbouw... geregeld is, in. in, in, in hè, dus ook allerlei dingen, hè, die, die, die, die, die, die, die uh, dierenpolitie. Die heeft gewoon de VVD moeten slikken. Nou, zo had de PVV ook in dat debat kunnen zeggen... van wij willen niet dat hij... Nee, dat maar de, is het goed voor de politiek als zodanig? Los van of u het ermee eens was nou, of niet. Nou ja, het leidt op een aantal punten leidt tot extra debat. En, uh, en ik denk inderdaad dat dat is voor de betrokkenheid uh, bij de politiek. Is het goed aan de andere kant. Maar goed, daar wou ik het nu niet over hebben. Is dit kabinet voor het land wel erg slecht? Nee, dat fietst u er vanzelf wel in. Uh, meneer Brinkman, uh, u wilde eigenlijk een zakenkabinet vorig jaar. Heeft u eerder ook wel een keer gezegd. Hoe bevalt het minderheidskabinet u? Is het goed nou, voor de politiek? Ik, uh, wat ik merk is dat mensen in, in Friesland of Brabant of Zuid-Holland... die bezig zijn om uh, nieuwe voedseltechnieken te ontwikkelen... die met uh, nieuwe metaalvindingen bezig zijn... die bezig zijn in Leiden op de universiteit waar ik woon... Uh, om, om daar... Ja, met, met allerlei nieuwe biomedische vindingen uh, aan de slag uh, te gaan... dat die uh, zich de vraag stellen, wat is dat toch voor een gedoe dan aan het uh, Binnenhof? Kijk nou eens wat er gebeurt in de wereld waar wij uh, in, onze, in onze fabriek... in onze omgeving een rol kunnen spelen en in eigen land en in de wereld. En als ik dan luister uh, hier, uh, ik hoor collega Pechtel die leidt ook een beetje uh, kent nu zeggen... ja, wij moeten een beetje sneller zijn en we moeten uh, een beetje praktisch zijn. Maar hij praat erover. Uh, tien jaar lang praat zijn partij in de streek... Uh, over de vraag of er openbaar vervoer uh, moet komen. Een tramlijntje in China, mevrouw... daar wordt op het ogenblik 50 kilometer infrastructuur per uur aangelegd. Dat is de werkelijke. En dan zitten wij ja, te praten dit kabinet over de vraag of dit kabinet, of dit kabinet weg moet. Dit kabinet <laughs> moet niet weg, dit kabinet moet blijven. En het gebakkelei uh, per onderwerp, dat moeten we vooral ja. veel doorzetten... en dan zien dat de werkgelegenheid verder afkalft. Maar wij wat u gaat doen in de Eerste laten Kamer... voor het ondernemerschap, We moeten ruimte laten voor de mensen die het ziekenhuis echt wel kunnen runnen zonder dat er hele dag een ambtenaar bij zit. En ik denk als de heer Pechtold en de heer Cohen daarin mee willen discussiëren... dan zullen we dat per onderwerp zeer zorgvuldig doen in de Eerste Kamer. Het geven ze onmiddellijk gewonnen. Maar laten we de deuren openzetten, de gordijnen niet dicht aan de grens... en kijken naar waar de toekomst is voor kinderen en kleinkinderen. Ja. Die is niet in nee, de vraag of dit kabinet morgen weg moet. Niemand zit op een kabinetscrisis te wachten. Nee, maar meneer, meneer Brinkman, ik probeer de redenering te even op te volgen. Ochtend, op de, op de, op het beleid Cohen, wacht even. Um, ik vroeg u of een minderheidskabinet, of u dat bevalt. Is, is het goed voor het land? Is het, het is voor de, voor de discussie goed dat die heel inhoudelijk wordt uh, gevoerd. En het is helemaal niet goed om te zeggen... hoe eerder dit kabinet weg is, hoe beter het voor het land is. Het CDA moet daar een stevige positie in hebben. Dat is voor de stabiliteit, denk ik, heel goed. Maar voor het overige... Neemt u nou maar van mij aan dat alle mensen die aan de overkant van de grens zitten... toch een beetje meewaardig zitten te kijken hoeveel tijd we nodig hebben... om dat trammetje van A naar B te laten rijden. En meneer Pechtold. Ja, D66 maakt 2 maart niet tot inzet om het kabinet weg te sturen. Het zou misbruik zijn van de Eerste Kamer. De, waar, waar we die Eerste Kamer voor nodig hebben is bij te sturen waar het kan... en te stoppen waar het moet. En daar is belangrijk de rol van de Eerste Kamer. Dat is wat we zojuist zeiden, de betrouwbaarheid van bestuur. Het gaat ook om de rechtsstatelijkheid die daar getest wordt. En bijvoorbeeld eerst de, de, de verdragen... De internationale verdragen. Mijn fractie, Roger van Boksel, zal uw minister Leers... die dadelijk voor zeven verdragen en Europese wetten naar Brussel moet... om die aan te passen, die zal die proberen te stoppen. Leers die, ik weet niet of u dat weet, dadelijk met voorrang... Gezin, gezinnen met kinderen, zeg ik tegen het CDA... gezinnen met kinderen moet gaan uitzetten. En dat probeert hij dadelijk in Brussel... in het verdrag voor de rechten van het kind te veranderen. Nou meneer Brinkman, er is veel veranderd sinds u Den Haag bent verlaten. Dat is onder andere dat de Eerste Kamer dit soort essentiële verdragen... als het rechten van het kind tegen uw ministerleers moet verdedigen. Meneer Brinkman, is dat waar de mensen die u spreekt nou zo van balen? Hiervan? Waar, de, waar de mensen uh, van balen uh, is dat er een karikatuur wordt uh, gemaakt. Natuurlijk is het vervelend. Als er een meisje op televisie komt dat ingeburgerd is... dat het idee is dat het meisje het land uit moet. Maar je moet ook serieus kijken wat de voorgeschiedenis is. Dat meisje heeft een paar keer te horen gekregen van de rechter... van de onafhankelijke rechter... dat er een goede reden was om haar uit te zetten. En we moeten dus niet van de uitzondering de regel maken... wat wij moeten doen is de rechter ook in Europees verband serieus blijven nemen. Daar is het CDA uh, voor. Gezinnen serieus uh, blijven nemen. Maar vooral mensen een kans uh, geven als we ze hier toelaten... dat ze ook een serieuze mogelijkheid hebben... om hier daadwerkelijk aan het werk te komen. En een, niet een situatie te creëren waarop het op een paradijs lijkt... wat het in werkelijkheid Brinkman, niet is. Dan zijn we verkeerd bezig, meneer Meneer Brinkman, meneer Brinkman de letterlijke tekst... Op pagina 24 van het regeerakkoord, misschien moet u het nog eens een keer lezen... en ik heb het dus over de rechten van het kind, wat een internationaal recht is... is het terugkeer en de uitzendingsbeleid wordt geïntensiveerd. Bij de uitvoering krijgen gezinnen met kinderen prioriteit. En dat voor een gezinspartij. Waar het om gaat, eh, meneer Pechtels, is dat wij hebben gezegd... je moet aan de voorkant, dus wanneer mensen hier komen vragen... ...om toegelaten te worden. Ik heb het dus niet over vluchtelingen... ...maar die zullen we altijd blijven toelaten. Daar zijn we ook krachtig verdragen aan gehouden... ...maar dat de mogelijkheden die er zijn in verdragen... ...om per land een aantal voorwaarden daaraan te stellen... ...voorwaarden die erop neerkomen... En dat er daadwerkelijk ook een kans nee, maar... is... op een serieuze ontwikkeling uh, voor kinderen en, en gezinnen... dat we die serieuze bekijken en niet zeggen... wij gaan hier als het ware u permanent in de okay. bijstand uh, brengen. Kort, kort, meneer Cohen. Oh ja, kijk, dit, ik, ik, ik, dit is de toetsing van, de, van wetten aan, aan, aan internationale verdragen. Dat is van belang. Maar het gaat ook gewoon over andere wetten. En de, de Eerste Kamer is ook gewoon medewetgever. Dus als daar wetten komen... en laat ik nou een voorbeeld nemen van dat passend onderwijs... waar het vandaag ook al is over is gegaan. En waar zoeken essentiële problemen in het onderwijs met zich meebrengen... ik vind het volstrekt Normaal als de Eerste Kamer dan naar die wet gaat kijken. En als ze dan zeggen: wij vinden dat geen goede wet. En maar dan, ga je daar, dan, dan stem je daarvoor. Dan wil je in feite Tweede Kamertje. Nee, dat is geen Tweede Kamer. Dat is de rol die de Eerste Kamer heeft, zoals dat in het verleden ook is geweest. Laat ik als voorbeeld daarbij geven. De VVD, hè, diezelfde VVD waarvan Mark Rutte zegt dat het is heel belangrijk dat de Eerste Kamer eh, dat, dat daar een meerderheid komt. Hij is er vandaag niet. Dat begrijp ik dan niet in dat verband, maar vooruit. Maar diezelfde VVD heeft vaak tegen de begrotingen gestemd in de Eerste Kamer. En dat is om precies dezelfde reden: wij vinden deze begroting niet goed. Een politieke dus, afweging. Ja, en, en de, de, de, de heer Brinkman is politicus de heer Remans is politicus. Ja, meneer... Het zijn politici die daar zitten. Meneer Brinkman, nog een andere vraag. 2 maart eh, provinciale statenverkiezingen. Eh, daarna moeten er colleges gevormd worden. Is het CDA bereid om met de PVV colleges te vormen op provinciaal niveau... Het CDA heeft nooit partijen uh, uitgesloten. Bekijkt altijd in de provincies en de gemeenten, ook in het land. Wat zijn nou de afspraken die je praktisch kunt, uh, kunt maken? Dus wij gaan dat niet op voorhand beleggen. Uh, we vinden jou niet aardig of jou niet aardig. We zullen dat inhoudelijk bekijken. Ja, maar uh, gedoogconstructies, zijn die uh, mogelijk, vindt u? Nou, het aardige is dat wij als partij steeds hebben gezegd, je moet niet alles in Den Haag bedisselen. Het kan best zijn dat de Friese iets op een andere manier uh, regelen met elkaar uh, dan de Brabanders of dan de zuid hollanders of wie dan ook. Daar moeten we ruimte voor laten. We moeten niet denken dat Den Haag, of dat wij in deze discussie het hele land kunnen regeren. Geef nou ook eens wat ruimte. En twee, uh, als er onlustgevoelens zijn in de, in de bevolking... die zijn er uh, uh, breed. Die gaan echt niet alleen uh, over het vraagstuk van... hoe gaan we nu om met de immigratie. Er is het, gemak, uh, het, het, het ongemakkelijke gevoel... dat als het ware in de wereld buiten de grens en wij overspoeld worden met producten waarvan we denken... hebben we Nederlandse producten dan geen plek meer. Er is een ongemakkelijk gevoel dat je te lang overal in de rij moet staan. Dat zijn thema's die, denk ik, in de regio veel preciezer kunnen worden ingevuld... waar Den Haag, denk ik, ook een beetje ruimte moet laten om dat verschillend op te lossen. Het verschil tussen CDA en PVV, ideologisch, wat een kabinet in de weg heeft gestaan... dat maakt niet uit op provinciaal niveau, vooralsnog. Het moet dat, per provincie bekeken worden. Ja, als u u, goed u, u doet alsof het, het bestuur uh, elke dag vooral een ideologisch debat uh, is. Uiteindelijk vragen kiezers wat gebeurt er nu praktisch binnen de grenzen van de wet, binnen de grenzen van verdragen. Er is geen misverstand dat, dat over. Ik, in Noord-Holland, waar de, waar waar de PVV dus die, die hoofddoekjes niet daar wil. Daar heb hebben we net het antwoord op gegeven. Dus u dus vindt dat, dat in, in Noord-Holland moet, moet gaat het CDA niet met de PVV uh, in één coalitie zitten? Laten we nou volgen na de verkiezingen hoe dat daar gaat. Ik heb u net gewoon. na de verkiezingen. Waarom zouden we voor de verkiezingen niet wat meer helder ik steun, u, ik steun u dat we in Brabant, daar zal de leestrekker van D66... ook gewoon de vrijheid hebben om maar, te kijken. Maar je zou over een paar principiële dingen... U was zojuist zo duidelijk over de symboliek van het hoofddoekje. ben ik met u eens. Maar u steunt wel dadelijk in de Eerste Kamer de symboliek van de boerka. Die ik ook graag zou afemanciperen, maar niet zou afrukken... en tot symbool maken wat het kabinet doet... wat u nu in deze gedoogconstructie gecreëerd heeft. Praat, Wees daar duidelijk u, over. U praat graag, maar u moet ook luisteren. Ik heb straks in een deel van dit debat uh, gezegd... Dat ik uh, die uh, hoofddoekjes in de bus verder prima zie uh, zitten. Waar we okay, dat wat betekent dat dan dat u dan... Nee, we gaan dit debat niet over. Het oh, ja. Laatste woord aan meneer Brinkman? Nou, oh, ik ben oh, laatste oh, Die praat, die, die praat <laughs> nou, minder Nou, kijk, dat zijn nog eens gasten, heerlijk. Goed, uh, dit was namelijk het debat. Dank allen. En het goede nieuws voor u is dat wij na afloop geen jury hebben... om de leukste grap, de beste uitspraak of uw gezichtsuitdrukking te analyseren. We willen het graag even aan u zelf vragen... Hoe het ging. Meneer Pechtold, uh, magiel de Graaf, is dat inderdaad het grote talent waar wij nog veel van gaan horen? Ik vind voor iemand die in zo'n korte tijd zich moet voorbereiden, vind ik dat hij prima deed. Het enige jammer vindt, en zou ik zou hem willen vragen, waarom mag de kiezer voor 2 maart niet weten wie uw collega's in de eerste kamer worden? Korte antwoord van meneer de Graaf. Um, nou, dat is heel simpel. We zijn heel druk bezig met de voorbereiding. En we hebben daarnaast hebben we tot 19 april volgens de kieswet om uh, onze lijst in te dienen. Dus dat is uh, volkomen legaal, laat ik het zo maar zeggen. Over het gaat niet om legaal, het gaat om transparant. In de politiek moet je transparant ja? zijn. Okay. Moet je aan de aan de zijn. Het antwoord is gegeven. We gaan hier niet eindeloos over discussiëren, okay. want we willen ook ik even vragen aan mevrouw Tieme. Ja, mevrouw Tieme, u kwam hier volgens mij met, met de taak zo vaak mogelijk het woord megastallen te laten vallen. Uh, uh, uh, uh, heeft u meegeturfd? Is het gelukt? Ja, ik denk dat het uh, belangrijk is om duidelijk te maken waar de statenverkiezingen over gaan. Dat is namelijk gewoon een referendum voor of tegen meegestallen. En voor... Dat is mooi. Het is gewoon een referendum over de meegestallen. Eindelijk wordt het gewoon een, een, helder, een heldere verkiezing. Meneer Hermans van de VVD, u bent uh, ja, een van de meest ervaren mensen. Hoe vond u eigenlijk dat u mede ervaren politicus ook hoe Brinkman dat deed? Dat is ook wat ouder. Uitstekend. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat heel duidelijk moet worden voor de mensen. En heel duidelijk is voor de mensen dat de overheid kan de samenleving niet maken. Maar de samenleving wordt gemaakt door mensen. Mensen die dingen hun talenten willen gebruiken, hun hand uit de mouwen willen steken, daar kansen voor geven, daar ruimte voor geven, dat doet dit kabinet. En diegenen die het echt niet kunnen die echt problemen hebben daarmee, die kunnen rekenen op onze steun. Maar niet zomaar iedereen die op dit moment een uitkering of wat dan ook heeft... kan ervan uitgaan dat het allemaal doorgaat. Nou, uw uw kernboodschap is ook nog even goed antwoord doorgekomen. Een Het antwoord op de vraag dat meneer Brinkman het had gedaan. Meneer Brinkman, ja, die shuffle hebben we niet helemaal gezien. Um, als we even kijken naar de overkant. Job Cohen, zag u nu een andere Job Cohen dan drie kwart jaar geleden bij de campagne? Weet u wat het aardige is? Dat mensen zichzelf blijven. Cohen blijft zichzelf, Perthel blijft zichzelf... En ik probeer ook mezelf te blijven. Ja, dat vind ik belangrijk in de politiek, dat je elkaar respecteert. Ook als je het zo nu en eens een keer niet uh, eens bent. Het is echt niet zo dat we het overal over l zijn. Dat uh, was vandaag ook niet zo. En uh, daarom moeten we gewoon doorregeren. En niet te zeggen we gaan weer, weer opnieuw zitten bakkeleien oh, ja. in verkiezingen. Oké, okay, meneer Cohen, u wilt dat dit kabinet weggaat. Maar ik wilde het eigenlijk over Jolande Sap hebben. Bent u Femke Halsma al helemaal vergeten na vanmiddag? Nee, maar natuurlijk ben ik er niet vergeten. Maar ik vind wel dat ze het goed doet. Het is, het is jammer dat ze op het gebied van Kunduz... dat ze daar een standpunt heeft ingenomen wat, wat, het, wat het onze niet is. Ja, mevrouw Sap. Heeft Luc Hermans Mark Rutte al helemaal doen vergeten? Nou ja, wat ik wel zie is dat er echt politieke zware gewichten zijn ingezet... door VVD en CDA. Uh, en ze voeren het debat ook heel rustig, heel ingetogen. Maar dat kan toch niet verhullen dat dit kabinet heel veel symboolpolitiek doet. Maar wel rustig, dat is belangrijk met debatten. Dat was wel eens anders. In ieder geval het tempo is rustig, maar het kan toch de symboliek niet verhullen. Heel duidelijk, het gaan tempo we nog even... is rustig, ja precies. Want, want ik wilde nog even een vraag aan meneer De Graaf stellen. Hè. Ik kom toch even terug op dat ADHD. Als u nu uw toekomstige collega's heeft ontmoet... Brinkman, Herman, verheugt u zich nou op het de debat met hen in de Eerste Kamer? Ja, dat is wel handig, een handige microfoon. Uh, nee, uiteraard verheug ik me erop. Alleen was het inderdaad, de laatste drie kwartier was wel heel erg moeilijk voor mij. Want ik heb echt op mijn stoel zitten wippen om af en toe op te kunnen springen, om te kunnen reageren. Of even naar die tafel te rennen. Maar ik heb me aan de structuur gehouden. Dat vind ik voor mezelf dan al heel wat. Maar ik verheug me er zeker op. Hoe vond u het zelf gaan, het eerste debat? Uh, dat laat ik aan anderen. Je heeft er toch wel een gevoel over? Ik heb er wel een lekker gevoel bij. Maar de feedback krijgen van anderen, dat vind ik veel belangrijker. Daar gaan we het zo over hebben. dan. Goed, in de nazit. Dank allen voor deelname aan dit debat. Elko Brinkman, Alexander Pechtold, Job Cohen, Marianne Tiemer, Machiel de Graaf, Loek Hermans, Jolande Sap en Emiel Roemer die inmiddels in de dierentuin is. Wij wensen u een uh, goede zondag verder. Na twee uur kunt u alles over de sport horen bij Langs de Lijn. Twan van Peperstraten en Tom van het Hek. Ik wens u een goede zondag, mede namens Joost Vullings. Dag.